4 uur. Dit is door Almeegens met het NOS-journaal. Oud-CDA-leider Willem Aantjes is overleden. Volgens zijn partner stierf hij vandaag thuis in alle rust. Aantjes was de eerste fractievoorzitter van het CDA... dat in de jaren 70 ontstond uit een fusie van de twee protestantse partijen ARP en CHU... en de katholieke KVP. Hij was daarvoor fractievoorzitter van de antirevolutionaire partij... Kort na zijn aantreden als CDA-fractievoorzitter kwam hij in opspraak... nadat historicus Loede Jong bekend had gemaakt... dat Aantjes in de Tweede Wereldoorlog lid was geweest van de Waffen-SS. De politicus trad af, maar later bleek dat de lezing van de Jong niet klopte. Aantjes was alleen lid geweest van de Nederlandse onderafdeling, de Germaanse SS. Na zijn aftreden bekleedde Aantjes nog één officiële functie... voorzitter van de Kampeerraad. Willem Aantjes was 92 jaar. Bij een steekpartij op een school in Zweden zijn twee mensen omgekomen. In de stad Trolhetten drong een gemaskerde man met een zwaard een school binnen. en stak in op leerlingen en leraren. Een leraar en een leerling zijn gedood. Een andere leerling en een andere leraar raakten zwaar gewond. De aanvaller is door de politie neergeschoten en wordt geopereerd. Over zijn motief is niets bekend. Het zou een man van in de twintig zijn. De leerlingen dachten eerst dat het om een grap ging toen de dader het gebouw binnenkwam. Hij droeg zwarte kleren en had een Star Wars masker op... Pas toen hij begon te zwaaien met zijn wapens hadden ze de ernst van de situatie door. Een ex-kopstuk van motorclub Satudara is in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. En ook heeft hij een voorwaardelijke celstraf van een jaar gekregen. Als lid van Satudara heeft Marciano D vier mensen in Almelo afgeperst. Een van de slachtoffers werd onder dwang meegenomen in een auto. Op een onbekende plek werd het slachtoffer mishandeld. Het is niet duidelijk of Marciano D handelde vanuit zijn motorclub. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond klaart het op. Morgen overdag zijn er perioden met zon. Blijft het ook droog, in de middag wordt het 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er vooral file op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Blarikum en Eembrugge, 9 kilometer. A13 naar Rotterdam bij Berko en Roderijs 4. A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2. En de A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersin. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Goedemiddag luisteraars, dit is muziekpoelen van live op ZFM. Te ontvangen via de kabel op Kanaal 40 en via de ether op FM 106.9. Of via internet op www.zfmlive.nl. Met vandaag in het eerste uur twee gasten en wel Rita en Erik Troost. Het gedicht van de week is meestal van Rita. Maar samen met haar man Erik heeft ze iets heel bijzonders volbracht. Maar daarover straks. Ook om kwart over vier het gedicht van de week en om half vijf de column van Mandy Schorel. En het weer voor het komend weekend om half zes. Maar ook lekkere muziek en nieuws uit onze fantastische badplaats en de directe omgeving. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Zoals ik al gezegd heb in mijn aankondiging... hebben we vandaag twee gasten in de studio... en wel Rita en Erik Troost. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Rita, voor, de, uh, voor onze luisteraars heb ik elke week... om kwart over vier het gedicht van de week. En meestal is dat gedicht van jou. Inmiddels heb je twee bundels uitgebracht. In één van de bundels staat als voorwoord... het zijn niet de woorden die het zeggen... het zijn de gevoelens die de woorden vertalen. Rita, wanneer ben je je gevoelens gaan opschrijven? Dat is lang geleden... Uh, ongeveer 1975 is het eerste wat ik terug heb gevonden op papier. Buiten de gewone Sinterklaasgedicht. Ja, ja, ja. En, en ik heb gelezen je eerste bundel, Drijvend op een Briesje. Ik heb hem toevallig zelf. Heb je uitgegeven in 2008. En waarom Drijvend op een Briesje? Hoe ben je aan de titel gekomen? Dat komt al spontaan in je hoofd op. Ja. En dat blijft dan hangen en dat wordt hem dan. En, en Drijvend op een Briesje is ook een gedicht in, in de bundel wat ja, ik gelezen dat heb. Ja, klopt. Ja. Heb je het daarvan afgehaald, de titel? Of had je nee. voor die tijd de titel al? Nee, ik had de titel al. En dan ga je op een gegeven moment bedenken van... wat zegt dat voor mij, dat drijven ja. op een briesje. Nou, het zijn je gedachten die drijven op een briesje ja. naar iedereen toe. Ja, nou, dat is inderdaad... Ik vond het echt pakkend. En uh, je tweede bundel is uh, fladderend naar de overkant. En dat is uh, in 2011 uitgekomen. Weer zo'n pakkende naam. Gebaseerd ergens op... Flatterig. Opdrijvend op een bliesje, want inmiddels heb je wat leren fladderen. Ja. En dan hoop je de overkant te bereiken. Ja. En Het is de vraag of je de overkant bereikt. Ja, ja dat is altijd. Hè? <laughs> en er komt er nog een aan? Komt er nog een bundel aan? Zit er wat in de pen? Of, of... Nee, op dit moment niet. Het is met gedichten zo, ze komen in je hoofd op. Dan schrijf je ze op. En soms is het een jaar stil. Ja. En dan komt er gewoon helemaal niets. En dan denk je: ja, nou, ja. het is klaar. En dan ineens dan komt het weer. Ja. Zijn, zijn deze bundel nog te kopen? En waar? Ja. Ze zijn te koop bij boekscout.nl. Het is ja. een uh, internetuitgever. Ja. En dan kun je ze gewoon bestellen. Nou, hartstikke goed. En weet je de prijs ook of weet je dat niet? De een is, dacht ik, 1395 en de 15,50. ,15. Ja, dus ze zijn nog te koop. Of is het een tweede, tweede druk? Nee, het is printing on demand. Dus ja. je kunt op elk moment kun je één bundel bestellen... Ja. en die wordt voor jou dan geprint en toegestuurd. Ja, ja. Nou, we gaan even een kleine onderbreking... want dan hebben we het eigenlijk over de grootste item... waar we het over wilden hebben... En uh, daar gaan we straks over doen. Oké. Okay. Een, een, een mooi pakkend liedje hebben ze uitgekozen. Uh, jullie beide passie, ik vind het een zwaar woord... maar ik kan het niet anders noemen, dat is wandelen. En we beginnen eigenlijk met een, een leuk gedicht... wat je daarover geschreven hebt. Ja. Ga je gang. Okay. Ja, waarom wandelt men? Waarom gaat men op vakantie? Genieten. Even helemaal niets te doen. Geen effe gauw en moeten. Geen telefoon geen internet. Maar vrijheid gaan begroeten. Moe, voldaan op een terrasje. eindje, biertje, lekker koel. Cool. Ah, het ultieme genieten van wat heet vakantiegevoel. Langs de paden en de wegen, het maakt niet uit waarheen ze gaan. Het is de kunst om te genieten, om bij alles stil te staan. Niks te moeten dan te leven. Actie, spanning, veel vertier. Stilte, rust of de bezinning. Onderweg zijn, puur. Goeie plezier. Nou, ik vind het geweldig. Goed, Erik, ik heb een, een vraag aan jou. Want jou hadden we nog niet gehoord, vandaar. <laughs> niet zomaar wandelen over uh, kleine afstandjes... maar het zijn grote afstanden... met uh, minimaal 10 kilo bepakking op je rug. Erik, kan je onze luisteraars vertellen wat daar zo leuk aan is? Het is gewoon geweldig, uh, Hans. Ja, wat er, het, het gevoel om door te gaan, door te trekken. Je begint ergens, je weet niet waar je eindigt... En, Elke dag opnieuw en je ziet wel waar je uitkomt. Ja, ja, ja. ja. Het is het, gewoon het gevoel, het is geweldig. En, vri ik... en vrijheid waarschijnlijk. Vrijheid. Uh, ja. Ja. ja. En ik, ik had het over lange afstanden. Jullie hebben samen de afgelopen maanden de Sint-Jacobsroute gelopen. Beter bekend als de Pelgingsroute naar Santiago de Compostela, In Frank van Frank door Frankrijk en Spanje. Over hoeveel kilometer praten we dan? We praten dan over bijna 800 kilometer. Deze route die start in saint jean pied de Port, net aan de zuidkant van de Pyreneeën... en loopt dan naar Santiago, de Compostela. Dus je gaat over de Pyreneeën heen? Je begint met over de Pyreneeën heen te gaan. Dat is meteen de zwaarste, het zwaarste stuk van deze route. Ja. Want je gaat dan klimmen tot een ongeveer 1400 meter hoogte. Ja. En dat, dat is behoorlijk Ja. ja. En, en, en hoe, hoeveel kilometer loop je per dag? Dat is heel verschillend. De afstanden zijn, worden bepaald door je gevoel. Op dat ja. moment vind ik het uh, genoeg. En soms is het maar 6 kilometer. Maar we hebben ook wel 26 uh, kilometer per dag gelopen. Als het wat vlakker is waarschijnlijk, of niet? Of, of... Soms, o, soms als het wat vlakker is. Het, het heeft niet altijd met, met, met de hellingen of de, de vlakte te maken. Het is gewoon, je loopt lekker, je ja. gaat door. Ja, ik begrijp het. Uh, maar hoe zijn, jullie, hoe zijn jullie daartoe gekomen om die tocht te gaan maken? Nou, dat is eigenlijk Rita haar idee. Nou, kom, <laughs> vertel. Ja, je loopt in een museum. Je ziet beelden van die tocht. En je denkt, daar wil ik lopen. Want dat vind je ja. dan zo geweldig. En dan probeer je je man mee te krijgen. En soms duurt het even voordat die zover is. <laughs> dat hij zegt, dat wil ik ook wel. Ja, ja, ja, ja. Want volgens mij is het niet iets dat je eigenlijk... Het komt zo wel voor je op, maar je zal het toch goed moeten voorbereiden, neem ik aan. Ja, je moet ten eerste bekijken van waar kan ik overnachten. Zijn er overnachtingsplekken? Ja. Uh, kun je eten onderweg? Er ja. zijn wel heel basale dingen die wel belangrijk maar zijn. Maar die zijn waarschijnlijk wel bij iemand bekend op een, op, een, op een site of zo waar je kan overnachten en, en hoe je dat moet doen. En je loopt naar de boekwinkel, je gaat boekjes aanschaffen, je ja. schrijft op internet, je gaat naar Facebook pagina's, forums. Ja. En zo verzamel je je informatie. Ja, ja. En, en dan heb ik eigenlijk een, een hele persoonlijke vraag waar je niet zo een antwoord op hoeft te geven. Want het was bijna niet doorgegaan. Jullie zouden twee, twee jaar eerder gaan. Of een jaar eerder, denk ik. Hè? Was dat niet? Twee ja, jaar eerder? We hebben het een jaar uitgesteld. Ja. Omdat uh, je loopt een pad. Ja. En soms heeft het leven een ander pad voor je. Ja, ja, ja, ja. En dat hebben we dat pad eerst gevolgd. Ja. Een jaar uitgesteld. En toen het tweede pad gevolgd. Gelukkig goed afgelopen. Hè? Ja. ja, ja, ja. <lacht> uh, nou, daar heb ik eigenlijk wel een, leuke, een hele leuke onderbreking voor. En dat heet eigenlijk Don't Look Back van Pieter Tos en Mick Jagger. En dan na uh, alle voorbereidingen en alle ellende die jullie ervoor gehad hebben... eindelijk konden jullie dan op 12 april met de trein vertrekken. Waarheen precies? En hoe ging het? Nou, we stappen in de trein. Ja, dat begrijp ik. Tenminste, je. dat dachten wij. En dan kwamen we ineens twee mensen tegen. ene Janny en Hans. U <lacht> wel bekend, Hans Wassenaar. <lacht> en die komen ons spontaan uitzwaaien. Ja. Dat is zo hartverwarmend dat je reis dan niet meer stuk kan. Nou, dat is hartstikke leuk om te horen. En maar waar ging het precies heen? We gingen met de trein naar Parijs. Ja. Daar hebben we één overnachting gehad. We wilden ja. rustig starten. Vanuit Parijs zijn we doorgereisd naar Saint jean pied de poor ja. Daar hebben we ook weer een overnachting gehad. En dan begint je tocht. Ja. Dan begin je met lopen. Niet wetende waar je aan begint. Ja. En uh, dan lopen jullie een week. En heb je vier tochten gelopen. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja, dan heb je zo'n man die iemand wil helpen. En die let dan eventjes niet helemaal op zijn eigen benen. En dan breekt hij zijn enkel. En ja. dan moet je nog zes kilometer doorlopen... waarbij je dan ontkennend gedrag krijgt van... hij is alleen maar verzwikt. Bleek achteraf dus ordinair gebroken te zijn. Ja, ja. Nou, dan moet je naar huis. En dan is het even of de, nou ja, de stoelpoten onder je stoel vandaan worden gegaan. Ja, het lijkt wel of het niet mag. Hè? Dat idee krijg je ja. dan. Maar dan pak je jezelf weer bij elkaar. En dan zeg je, nou, dit schiet niet op... want dan ga je thuis zitten sippen. Dat doe je gewoon ordinair de eerste week. Want het valt natuurlijk niet mee om je droom op te geven. Ja. Dan ga je kijken. Omdat hij dan weer goed snel weer kan lopen. En dan ga je weer nieuwe plannen maken. En dan hebben we besloten om in augustus terug te gaan. Ja. En dat hebben we gedaan. Nou, dus het was een revalideren. En dan maar hopen dat het toch dit jaar zou kunnen gebeuren. Ja. Ja. En het herstel ging gelukkig heel vlug. Ja, heel snel. Ja. Heel snel ja. Ja. Na, na zes weken uh, in het gips. Of in, niet eens in het gips. Met een brace kon ik alweer afstanden van 20 kilometer lopen. Dat was toen nog wel ja. in Nederland. En, maar dat geeft wel uh, flinke hoop... dat je de tocht uh, een paar maanden later kan ja. volbrengen. Ja. En op, op 13 augustus, daar gaan we weer. Maar ja. nu met het vliegtuig. Met, ja. Met het vliegtuig. En wij weer zwaaien. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Dat hoort erbij. <laughs> en, en hoe ging het met het punt waar je enkel gebroken is? Dat zal toch wel even de bippers geweest zijn, dus Ja, of niet? dat was... Uh, Even een beetje tricky. Op een gegeven moment kom je weer langs dat punt waar je gevallen bent. Uh, gelukkig uh, waren de, ja, de, de eigenaren van het pad... of degene die dat moet uh, onderhouden... die ja. waren zo uh, vriendelijk geweest om het pad te egaliseren op dat punt. Dus we konden op dat stuk nu rustig uh, doorlopen. Ja, je bent er fluitend voorbij gegaan. We zijn er nu <laughs> bijna fluitend uh, voorbij gegaan. Ja. Wel even erbij stilgestaan van wat er gebeurd was, maar... Ja. En, en nu terugkijkend naar zeg maar 800 kilometer en 2,5 maand, hè, want dat hebben jullie erover gelopen. kunnen jullie waarschijnlijk wel het een en ander vertellen over deze tocht. neem ik aan. Ja. Ik heb twee uur de tijd. Oké. Okay. <laughs> nou, wij, wij dagen hoor. <laughs> Vertel, ja. hoe ja. heb je het ervaren bijvoorbeeld? Hoe, hoe overnachten jullie? Je ja, overnacht in herbergen. afgewisseld, ik zal zo daar verder op ingaan. Ja. afgewisseld met een pensionnetje of hotelletje. Ja. Je loopt van A naar B. Wel zien waar je uitkomt. Nou, we hebben het al over gehad. Je hebt een boekje bij je waarin dan staat waar je kunt overnachten. Nou, je kunt op die route om de vijf kilometer bij wijze van spreken kun je overnachten. Ja. Soms moet je wat meer lopen. Dan stop je en dan vraag je of ze een bed voor je hebben. Nou, dan kun je kiezen tussen een hotel. Nou, dat is erg prijzig. Dus ja. we overnachten in de herberg. Ja, ofzakelijk. zeker als het 2,5 maand duurt Ja, natuurlijk. precies. Ja. En je mag maar één nacht in zo'n herberg blijven. En dan overnacht je. Oh, dat is de eis? Ja, ja, je mag maar één nacht als pelgrim, want je wordt bestempeld als pelgrim. Ja. Of je nou wandelaar bent of pelgrim. Ja. Je mag maar één nacht overnachten. Ja. En dan vraag je of ze een bed hebben. En als je geluk hebt, hebben ze een bed. En dan moet je doorlopen naar de volgende. Ja, oh, dat is afspannend elke keer ja. dan. Ja. En, en het eten, want hebben jullie s'morgens een ontbijt als je, als je daar nog overnacht hebt? Of? De ene keer wel, de andere keer niet. Je staat heel vroeg op, want mensen beginnen vaak al vroeg te rommelen... en ja. een rugzak in te pakken. Sommige mensen zijn zelfs zo benauwd dat ze het niet op tijd halen... dat ze zelfs met kleren aan slapen. Ja. Belachelijk, maar goed, ja. dat doen ze. Ja. Dan sta je heel vroeg op, bij het ochtendgloren loop je buiten. Ja. Dat is grandios. Wat, wat ik nu begrijp, slaap je met, met heel veel mensen op één zaal. Het is een slaapzaal. Soms ja. met 30, 34 mensen. En mannen en vrouwen door elkaar ja, door elkaar. Ja, hij maakt helemaal niks uit. Nee, het maakt niks uit. En soms slaap je met drie personen op een slaapzaal. wat oh, leuk. Dat is maar heel klein. En we hebben ook wel twee persoonskamers gehad. Ja, en, en het eten onderweg. Heb ik ook een verhaal over gehoord. Elke dag was het geloof ik wijn of zo. Hè? Was dat ja, niet? Ja, dat klopt. <laughs> je, krijgt, uh, je kunt namelijk een, voor een redelijk bedrag een pelgrimsmenu bestellen, maar ja. bij dat pelgrimsmenu zit wijn in, wijn ja. in bij Oh, dat is standaard. En dan vraag je hem twee glazen wijn. En wat krijg je dan, Erik? Ja, dan wordt er een liter wijn voor je neus uh, neergezet. <laughs> en dat vond je erg, natuurlijk. Dat, uh, nou, meestal ging het niet op. Uh, dat, o, toch uh, niet? Nee, dat is toch wel een beetje veel. Je ja. moet de volgende <laughs> dag nog wel een beetje redelijk uh, apart ja, kunnen Ja, want je lopen. zal was wel flink uitgewoond zijn, denk ik, of niet? Of valt het dan mee? Middags hou je vooral in het begin siesta, net als de Spanjaarden. Alleen ja. op een iets later tijdstip. Zij beginnen gewoon iets eerder, omdat het heet is. Ja. Maar je valt ordinair gewoon lekker in slaap voor een uurtje. En ja. dan ga je eten. Siesta. Ja. Siesta. Ja. Ja. En s'avonds lig je er weer in. Want s'morgens om een uur of half zes begint Toch. de groegemeente op te staan. Ja. Zes en, en, uur. Is het, is het een drukke route? Er, er lopen veel mensen deze route. Uh, eerlijk weet ik precies het aantal mensen wat er van het jaar zal gaan lopen. De, maar onderweg is het niet zo druk. Het, het is een heel populaire route. Ja. En dat komt vooral omdat er de laatste jaren uh, veel boeken en films over verschenen zijn. In Amerika is de route heel erg populair. Je komt trouwens uh, alle nationaliteiten van de hele wereld tegen. Maar al die boeken en films die maken wel uh, dat de route heel erg druk wordt. Elk jaar komen er zo'n 10% wandelaars bij. En de verwachting is dat er dit jaar, 2015... zo'n 300.000 wandelaars deze route volgen. En wij waren er twee van. Jo, ja, nou, dat is al hartstikke leuk. Maar om even aan te geven, het klinkt heel erg veel... maar wij hebben het geluk gehad dat we toch vaak met z'n tweeën liepen. Je ja, komt wel ja. mensen tegen, maar we hebben niet echt file gelopen. Ja. Dat is de indruk die dan ontstaat, maar... Dat is ontzettend veel. Ja, ja. ja, het is natuurlijk ook 800 kilometer. Is natuurlijk ook, als je die mensen verspreidt over die 800 kilometer... valt het inderdaad wel mee. Het laatste stuk wat mensen lopen... is vaak de 100 kilometer. Omdat je aan het eind kun je een Compostella krijgt. krijgen. Dat ja. is een certificaat dat je 100 kilometer minimaal hebt gelopen... Dan wordt het erg druk. Maar dat kun je opvangen door in kleine plaatsjes te overnachten... zodat je niet allemaal tegelijk start. En dan ja. heb je daar geen last. In. Ja, ja, ja. En, en waarom lopen de mensen... Die mensen die zeg maar, die pelgrimsroute lopen... die lopen allemaal met een schelp op hun rug. Ja. En waarom is dat? Het is een Jacobsroute. En uh, o, o, ja. Jacobus die staat... Uh, dus beschermheilige van heel veel dingen. Van onder andere reizigers... Ja. Dus ooit in de oudheid is dat ontstaan. Dan kreeg je pas je schelp aan het eind, zodat je iedereen kon zien dat je hem gelopen had. Dus op een gegeven moment een kentering ingekomen dat iedereen begint met een schelp. Dan ben je herkenbaar dat je die route loopt? Dus je Ik wordt ook geholpen. en daarom zijn jullie ja. waarschijnlijk ook met die gebroken enkels zo goed geholpen. Ja. of niet? Ja, ja je, je bent een van, een van hun, je hoort bij de groep. Ja, ja. En dat uh, er is een soort uh, verbondenheid. Ja, wat leuk is dat zeg. Ja. Dan zouden de mensen eens wat meer moeten doen eigenlijk, vind je niet? Wij ja, hebben daar ik bedoel eerste, de verbondenheid. He? Wij hebben daar de eerste vier dagen gelopen. En toen zeiden wij al, zo zou de hele wereld eruit moeten zien. Ja, ja. En, en hoe wordt de route aangegeven? Wordt dat goed aangegeven door, door paaltjes of de bordjes? Of, of? Zelfs met een blindpaard kan niet misgaan. Zoveel, is dat zo? Zoveel pijlen staande en die wordt aangegeven met een gele schelp. Ja. Die wijst de ja. richting aan pijlen op de grond, welke kant je op moet. En als je even niet oplet... staat er altijd een mannetje met zijn arme wilde gebaren... naar die domme pelgrims die even verkeerd lopen. <laughs> en Erik, jij doet dat met je, met je GPS, doe jij dat? Ja, ik heb een GPS bij me. Ja. Dat is, die is absoluut niet noodzakelijk. Het is gewoon, ik noem het spielerij, een leuk ja. speelgoed. En ik gebruik hem meer om op te slaan... Op te vast te leggen wat ik gelopen heb... Dus het is, het is niet zo dat je aangeeft en daar wil ik overnachten of daar wil ik overnachten. Want nee. Want ik neem aan dat het, dat het etappes zijn. Of is dat niet zo? Wordt het niet aangegeven in etappes of bepaal je zelf je etappen? Je, betaalt, je bepaalt helemaal zelf je eigen etappen. Je kan elke paar kilometer ja. kan je stoppen en of weer doorgaan. Maar wordt dat, ga je dat van tevoren niet voorbereiden thuis? Tuurlijk, tuurlijk. Je hebt een boekje dat zie je thuis goed te bestuderen. En in zo'n boekje daar staan. Een aantal hapklare brokken in, noem ik maar. <laughs> ja. Maar er is niemand die jou verplicht om je daar aan te houden. Ja, ja. en Dat is eigenlijk ook bijna onmogelijk. Ja. Zou je dat willen doen ja. met die grote aantallen, dan zijn de etappeplaatsen overvol en alle herbergen daartussen, die hebben niks. Ja. En maar is het ook niet zo in de, in de grote plaatsen, als je daar overnacht dat de herbergen duurder, duurder zijn dan in de kleine plaatjes? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Nee, nee, dat maakt niet veel uit. Wat wel. Wat je wel merkt is dat uh, naarmate je dichter bij Santiago komt, dat het wat duurder wordt. Ja, ja. En vooral in Santiago zelf, daar is het echt behoorlijk duurder. Dat is misschien ook omdat die Amerikanen allemaal meelopen, dat laatste stuk, of niet? Geen idee of het ja. uh, daarmee te maken heeft. Ja, dan zullen er zullen wel meer mensen lopen, dus er moeten meer mensen overnachten. Er moeten meer mensen overnachten. Dus ik overnacht kan zijn, me ja. voorstellen dat het dan wat duurder wordt. Ja, wij ja. hebben in Santiago een hotel overnacht. Dus dan praat je al over andere prijzen als dat je in de herberg ja. overnacht. Ja. Dus ik weet niet wat de herbergprijzen ja. zijn. Is We gaan nou? even een kleine onderbreking. We gaan eens even kijken wat, uh, wat Katie Malua van deze tocht en van deze wereld zegt. I see trees that are green. Red roses too. I watch them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue Ja, ik denk inderdaad als je zo'n fantastische loop... zo'n route gemaakt hebt van, uh, naar Santiago... dat je inderdaad kan zeggen, what a wonderful world. Inderdaad. Denk ik. Uh, Rita, je hebt nog een heel mooi gedicht gemaakt over, over deze tocht... wat heel goed aansluit van over dit plaatje. What a wonderful world. Ga je gang. Ja, tijdens het lopen van zo'n tocht... dan loop je door een landschap wat je nog nooit gezien hebt. Wat je een enorm gevoel geeft. En een gedicht gemaakt, het heet Nu... Lopen in het ritme van het landschap. Voetstap. Mijn spoor, jouw spoor. Trouw aan een oeroud ritme. Een fluistering gedragen. Met gezel van ooit, mij omvattend. Begaand in een stroom ergens heen. Er is geen tijd. Er is alleen nu. Nietig. Groot. Een radertje. In de eindeloze stroom. Geen begin. Geen eind. Alleen. Nu. Ja, een prachtig gedicht. Weinig aan toe te voegen. We gaan even... Het is tijd voor de kolom van de week. De kolom van, van de, de, week, van de, week, van de week. week. Vluchtelingencrisis. De crisis die ons land meer dan bezighoudt. Er is kritiek. Een hoop kritiek. De vluchtelingencrisis is ineens tastbaar in ons land. AZC zitten vol. Er zijn huizen tekort... Het komt voor sommigen nu ineens wel heel erg dichtbij. Een deel van de Nederlanders komt in opstand. Mensen helpen, prima, maar niet bij mij voor de deur, is hun motto. Sommige angsten die mensen hebben zijn terecht gegrond. Het is ook goed om meerdere kanten te bekijken. Maar is het niet de beschaving die ons leert om mensen in nood ook te helpen? Waarom zou dat niet tegelijk kunnen? Laten ze de opstandelingen eruit pikken... die hier met slechte bedoelingen komen. Het vluchtelingendossier is een strijd aan het worden. Een enorme strijd. Maar nu is in Duitsland, Keulen... een politica in haar nek gestoken door een man... die het niet eens is met het Duitse vluchtelingenbeleid. De communicatiemanier van menig een kentert wederom. Mensen weten niet meer hoe ze met elkaar kunnen communiceren. Op een ouderwetse manier dan. Ik ben het niet eens met jou... Denk wijze, dus steek ik je neer. Je geeft me niet wat ik wil horen, dus schiet ik je neer op de parkeerplaats van het ziekenhuis waar je werkt. Waar jij mee bemoeit, pik ik niet, dus trap ik je dood. Ik voel me niet op mijn plek, dus schiet ik op school maar in het rond. Het leven is geen spelcomputer, maar begint er zo langzamerhand wel eens op te lijken. Het besef is zoek. En nu laat de uitslag van het nationale schoolonderzoek zien dat kinderen en ouders de sociale omgangsvormen verplicht willen maken op scholen. Goede zaak. Al lijkt mij niet dat scholen hoeven op te voeden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders thuis. Desnoods samen in de leer. Als de ouders zelf problemen hebben. In het weekend in het buurthuis leren hoe je met elkaar kunt omgaan. Op een aanvaardbare manier. Mandy Schorel. Ja, daar zijn we weer even terug naar onze column. Want die moest er toch ook nog even tussendoor. Uh, als je de laatste kilometers hadden we het net over. De laatste 100 kilometer, dat is, heel, dat is drukker dan het ja. eerste gedeelte. Is dat leuker of is dat minder leuk? Wij vonden het laatste stuk wat minder. Omdat wij ook van het landschap wat we in het begin hadden helemaal weg zijn. Ja. De bergen, de Meseta, die vonden wij het mooist. Het laatste stuk loop je door Galicië. Het is dan wat drukker. Wij houden wat meer van dat het wat stiller is. Ja, ja. ja en, en wat ik al zeg, de Amerikanen zijn nogal luidruchtig. Die waren er dit keer niet. Die, <laughs> we hebben mensen uit uh, Brazilië, Korea, Taiwan. Nou, je kunt zo gek niet bedenken. We zijn ze tegengekomen. Ja. De Amerikanen waren het tweede gedeelte van onze tocht veel minder aanwezig. Dus ja... Daar ja. hebben we het over. Hoe communiceren jullie onder elkaar? En de Engels of, of, het is wat, of gebaren? Engel, veel al Engels, Duits. En soms als je met een Fin zit te praten... dan tekent hij op het papier wat hij vertellen wil... en dan teken je mee. Ja. En, en, en die laatste kilometer, lopen ze allemaal met die 10 kilo... waar jullie meegelopen hebben? Of is het een soort georganiseerde reis... dat zeg maar, de bagage meegereden wordt? Nee, de laatste 100 kilometer... die wordt heel veel georganiseerd door grote reisorganisaties dan worden de wandelaars ochtends op een punt afgezet. Ja. Uh, meestal lopen ze zelfs zonder uh, rugzak of met een heel klein dagrugzakje. Ze worden uh, aan het eind van hun tocht weer opgepikt met een grote bus... en naar een hotel gebracht. Ja, dus het is niet zo avontuurlijk wat jullie eigenlijk gedaan hebben. Nee, maar dat is hun keus. Ja, ja, dat is wel zo. Daar heb je wel gelijk in. Als je nou... Je hebt die hele tocht gemaakt, die 800 kilometer... en dan kom je in Santiago kom je aan. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Gebeurt er iets? Voel je iets? Ja. Of, of, ja, hoe, is, moet je, hoe kan je dat zeggen? Dat is niet te omschrijven. Dat geloof ik. Het is een euforie die je voelt. Het is een emotie die je voelt opkomen... En dan ben je gewoon even helemaal totaal gelukkig. Ja, is, is het zo dat het ook een opluchting is dat je het gehaald hebt? Of kan, is, is het anders? Nee, ja. nee, dat is... Uh, je merkt namelijk niet dat je 800 kilometer loopt. Want je loopt elke dag, loop je gewoon je dag. Totdat je zat bent, dan stop je... Het is a way of life. Ja, maar dat, dat zeg je. Maar jullie zijn dit gewend. Jullie hebben heel veel lange tochten gelopen. Ja, maar ik ben ook wel kapot geweest, hoor, tijdens die tocht. Ja, dat, dat ik dacht van, ja. zo, waar ben ik aan begonnen? Nee, nu bedoel je? Of anders? Nee, als je daar tussenin loopt ja. en dan is het heet. En we hebben 51 graden gehad, hè? Op de Meseta hebben we op een gegeven moment... onder een strak blauwe hemel in de, in de gloeiend hete zon gelopen... En de thermometer, elektronische thermometer die gaf op een gegeven moment pieken aan van 51 graden. Oh, Dat is dan wel niet de officiële temperatuur. Nee. Maar wij zijn dan wel zo gek. Je loopt toch in die, <laughs> ja. in die hitte. Maar lo loop je dan ook 20 kilometer? Dat denk ik niet, hoor. Ja, ja. ja, toch? Ja. Maar veel drinken waarschijnlijk. Heel veel drinken. Je en veel pauzes. Ja, ja, veel ja, pauzes. Ja. Je hebt een... Uh, Zo'n twee liter water ongeveer bij je. En als je de kans hebt onderweg. dan drink je nog ergens een blikje fris bij een cafeetje. of je vult je waterzak weer aan. Dat is wel heel belangrijk ja. op zo'n moment. En, en dan kom je aan in, in Santiago. En, en wat is daar in Santiago? Wa, wat, wat, waarom doe je het? Ga je naar een. ja, wat is er? Staat er een kerk of zo? Of, of er, staat een, er staat een kathedraal. en volgens de overlevering. Uh, ligt daar de botten van uh, Jacobus. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd, staat altijd de discussie van... is dat werkelijk waar ja. of is het een legend? Ja, maar het is overleving. overleving. Het is een overleving. Ja, precies, dat ja. is zo. Ja. Ja. Nou, ja. voor heel veel mensen is het inderdaad... Ook heel belangrijk. Het, is het heel belangrijk. Ja. Dat zijn dan, noem het maar, de echte pelgrims. Ja. Wij noemen onszelf meer wandelaars. Want, want een pelgrim, moet een pelgrim gelovig zijn? Nee, hangt hier een, een geloof aan? Of, of? O, dat is heel moeilijk te zeggen. Je wordt pelgrim genoemd ja. daar... Uh, het is ook officieel of origineel een pelgrimsroute. Ja. En ja, ik voel me meer wandelaar die een pelgrimsroute volgt. Ja. En van oorsprong is het natuurlijk een, een, een Rooms-Katholiek uh, gebeuren. Ja, het is toch een pelgrimage naar een heilige plaats. Ja. Net zoals dat je naar Rome loopt of naar Jeruzalem. Het is het einde van een samen... Komst ja. in, in, een, hei, in en, een heilige plaats. En, en als je er aankomt, ga je dan naar een kerkdienst of zo? Of, of is dat het kan. alleen maar even die, die kerk ingaan en zeggen... nou, ik heb het gehaald? Of, nou, het kan. Hoe, hoe werkt dat? Het kan. Je kan naar een kerkdienst gaan. Uh, een mis heet dat daar. Ja. Dit is een katholieke ja. kerk. Ja. Op, als je op vrijdag aankomt, dan gaat eigenlijk iedereen naar die mis toe. Omdat er dan een gigantisch wierookvat uh, door de hele kerk wordt... Gezwaaid. Ja. Dat is natuurlijk een spektakel van ja. heb ik jou Heb je dat daar. ook gezien trouwens? Nee, want wij kwamen op zaterdag aan. Oh, dat, dat is wel jammer. Ja. We hebben een klein stukje van de mis, uh, ja, of een kerkdienst meegemaakt. Maar ja, wij verstaan geen Spaans en we zijn uh, niet katholiek. Dus het nee. zegt ons niet zoveel. Dus we hebben rondgekeken en we zijn... Uh, een drankje gaan drinken, ja. want daar hadden we wel heel erg boek aan. Op dat <laughs> kan moment. Ik voor... Proost was het dan, hè? Ja, precies. We <laughs> ja. hebben dat gehaald. Zo en is dat. Je wilde erop proosten. Ja. Ja, ja. En, en dat, uh, dat vat wat door die kerk heen gaat, is dat is wierook, denk ik? Dat is wierook, dat wierook of niet? ja. En is dat dat... Werd vroeger werd dat uh, gedaan omdat de pelgrims uh, die een pelgrimage dan maken... Ja. over zo'n route en die lopen met hun kleding... en die komen aan, dat ruikt nou niet zo heel erg lekker... Dus vandaar dat ze op een gegeven moment met het wierokvat... de geur probeerden te verdrijven. Ja, oh, is, dat, oh, is dat de van reden? Dat, dat is de reden. Oh, en... <laughs> Gewoon de lichaamscheuren. Uh, ja. Hatsje. En dat gebruiken ze nog steeds. Ja, wat, ja. Leuk, wat ja. leuk. Goed, Nou, we gaan nog eventjes... Uh, een, een, een muziekkeuze van jullie. En ik, de muziekkeuze is Gloria. Waarom Gloria? Gloria, dat is uh, een, een song die, hebben, die dat heeft iets met ons. Dat is uit onze verkeeringstijd. En ja. daar, daar dansten uh, wij... in de eind zestiger jaren... Uh, ze kijkt er nog gelukkig bij. Ja. <laughs> Ach, het is nog steeds zo. Als uh, ik op mijn werk zat. en op de radio werd Gloria gedraaid. dan belden ze me op. en dan moest ik uh, meeluisteren door de telefoon. Ja, ja, ja, ja. Vandaar een goede muziekkeuze. around here Just about midnight She make me feel so good love. I wanna say she make me feel all alright to walking down my street Watch you come to my house Ja, we hadden het net nog even over de het vele landschappen wat ze tegen, tegenkomen. Kan je daar iets over vertellen? Want je gaat natuurlijk van, van ruig tot, tot geweldig mooi. Kan je daar iets iets vertellen? Het verschil allemaal. Je begint met uh, wij zijn begonnen bij door de bergen. Ja. Nou, dat is natuurlijk grandioos. Als je de bergen overtrekt, dan verandert het landschap langzaam. Je loopt eerst in de uitlopers van de Pyreneeën. Dan kom je in de Meseta terecht waar heel veel mensen een uh, bus pakken omdat ze het te vlak vinden. En wij vonden het geweldig. Ja, dat is eindeloos. Als je zo ver je kan kijken, je ziet eigenlijk helemaal niks. Er is geen schaduwplekje. Uh, het is inderdaad af en toe... Uh, een beetje afzien, omdat je dus in die hitte loopt. Yeah. Maar het is grandioos. O, oh, daar kan, was die warmte? Daar was die warmte. Ja, ik ja. kan er geen genoeg van krijgen. Ja. En als je dan doorgaat, dan kom je door de wijnstreken. Ja. Ja, dat, dat, Riochia, dat. El Bierzo. Ja, dat en dan eigenlijk... kan je verzekeren, Hans, het wordt een goed wijnjaar nou, dit jaar. Nou, ik, goed. Ja, ja, ja, de wijnoogst was uh, in volle gang. Ja. En we hebben heel wat druiven mogen proeven, dus... Het ziet, er, het ziet er goed uit. Het ziet dus we moeten goed uit. de Rioja aan kopen. Uh, Rioja, dat... Uh... Nou, de bier is wel eerst lekkerder. Oh, oh, sorry. <laughs> nou krijgen we de, wijnkelder, de wijnkenners even aan het beurt <laughs> <uit> aan het woord. <laughs> nou, hartstikke leuk. Eh, eh, als afsluiting van het interview vraag ik altijd aan mijn gasten... ben ik iets vergeten te vragen of willen jullie nog wat kwijt? Nou, we kunnen natuurlijk nog uren doorvertellen... Ja, maar dat is niet de bedoeling. Maar ik wil eigenlijk nog iets de luisteraars meegeven. Ja. Onbevangen, ga met de zon. De wind verjaagt je zorgen. De regen reinigt je ziel. De maan verlicht je pad. Ga je eigen weg. Nieuwe dag tegemoet. Nou, ja, dat is fantastisch. Nog één keer de uitgever van je dichtbundel, want misschien willen de, de luisteraars met wat wel gaan bestellen. Dat is bij boekscout.nl. Ja. Onder de naam van Rita Troost Grapendaal. Grapendaal, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken... dat jullie de moeite hebben willen nemen om naar de studio te komen. Graag gedaan. En Graag... ik zou willen afsluiten met een stukje uit Fladderend naar de Overkant. Ja, ik kan het ook. <laughs> het leven is een cadeau wat je elke dag uit moet pakken. Beter kunnen we niet afsluiten. Ik dank jullie heel hartelijk. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Give you oh. all Nieuws en de berichten is Hans Weer bij je terug tot straks tot zover het ritme van Ziefer via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9 straks meer.